stop you preaching. What we, what we have to do is stop you. Just to make a new group. you a grave. Build you grave. I'm not going to stop. Oh. Vandaag is er, ik wou het hebben over de vriendschap. Wie zijn onze vrienden? Met wie moeten wij omgaan? Uh, wie kunnen wij zeggen van masha'Allah deze persoon is een broeder en deze persoon is niet mijn broeder? Want de dag van vandaag is er een heel grote gilaat geworden. Uh, mingel, een mingelmoes. Een praktiserende dat ze omgaan met een feisje. Uh, Allahu a'lam. Jullie weten, de fitna hier in Antwerpen bijvoorbeeld, een heel gekende fitna, is bijvoorbeeld zaalvoetbal. Zaalvoetbal is een enorme fitna hier in Antwerpen. Dat zelfs praktiserende broeders, zij zijn in deze fitna getrokken. Jullie weten allemaal, Kerim Bashar en zijn klikje zaalvoetballers. En zij gaan wekelijks voetballen in de zaal hier in Antwerpen. En zij hebben heel veel vrienden die zij meetrekken. Zelfs praktiserende mensen van de menhege de Akhide, die de juiste menhege en de Akhide hebben, als ze met hen gaan spreken, zeggen ze: Naam, die man is een dit en dit en dit en dit en kind. kan alleen maar gebeuren samen. Ajib. Ajib. Er is geen onderscheid tussen een man die Allah subhanahu wa ta'ala aanbiedt en een man die Allah subhanahu wa ta'ala behoorzaamt, en een man die Allah subhanahu wa ta'ala ongehoorzaam is en een zendir is of een is. Er is geen verschil. Want voor ons is dat de normaalste zaak van de wereld om om te gaan met iemand die enorme zonde doet en die zelfs een Mulevier gekend zou kunnen zijn voor als Mulevier. Krijg je? Wij kennen toch allemaal die broeders die zijn vrijgekomen uit de koude. Free champion? Free champion, champion en burger. Uh, we kennen allemaal de broeders die zijn vrijgekomen. En een van de broeders, mogen we ons en hem leiden? Toen hij is vrijgekomen, ging hij alleen maar om met de Munafiqin. De grootste Munafiqin van Antwerpen zijn zijn beste vrienden geworden. En deze man heeft, is beproefd geweest voor zijn dien. En deze man is een man van Aqidah. Een man die de Barak kent. Een man die de koffer met Tawhut kent. En toch. ها جاء أم تدروت ستمونا بطنوها أنتبه أني يا سبحان الله واتسفة الله سبحانه وتعالى وفرديز الآن أنزلاد راتزل القرآن صح؟ ما فلقته بالقرآن عند السنة والبرخيط صلى الله عليه وسلم ظالم زماء أهل السنة والجماعة طيب الله سبحانه وتعالى زيت من القرآن إن صورة النساء يا هم الله سبحانه وتعالى زيت. وقد نزلنا عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله أن يكفروا بها Waar je steeds Allah subhanahu wa ta'ala dat je niet in de midden in de jaren van de taken a dad jaren van de kerk, boek, we hebben in dit boek, alle duidelijk voor jullie. Dat wanneer jullie horen, dat de, de, de, de tekenen van Allah, dat er ongeloof wordt ge, ge, ge, ge, gedaan met de tekenen van Allah, die ayat, daar, met, de, met de ayat van Allah subhanahu ja niet Dat er ongeloof is. Of dat er gespot wordt met de dien van Allah, dat jullie niet met deze mensen mogen zitten. En jullie zijn dan hetzelfde als jullie blijven zitten. Wat zeggen de ulema over deze ayat? Luister ik woon, en ik spreek niet over... En Sheikh Fulan, of Sheikh Fulan, ik spreek over de grootste geleerde van, van deze omroep. Ibn Aoud, radiyallahu anhu, wa rahimah. Hij zegt over deze eil dat Ibn Sirin, rahimahullah zei, over deze vers: dat die gaat over Ahlul Hawa. Ja, yani Ahlul Hawa zijn de mensen van begeertes. Zij zijn het dichtste bij afvalligheid. Of zij zijn diegenen die het gemakkelijkst in afvalligheid kunnen vallen, of kunnen treden. En Ibn Sirin, rahimahullah anhu, zegt, en iedereen kennt, denk ik, Ibn Sirin, hij zegt, dat, ze bij, dat ze bij, het niet is toegestaan voor ons, en deze ei is het bewijs: dat het niet is toegestaan voor ons om met deze mensen te gaan zitten. Het is niet toegestaan voor ons om deze, met deze mensen te gaan zitten. En ja, niet Ehlul Bida, of Ehlul Dala, of el Fussak, of Ehlul Het is niet toegestaan om met die mensen te gaan zitten. Waarom? Omdat deze mensen Allah vervloekt hebben. En Allah subhanahu wa is ver van hen. En Allah subhanahu wa ta'ala zich van hen. Als jij met hen gaat zitten, dan hoor je bij hen. En dan is de toren van Allah ook op u van toepassing. En de billah Allah subhanahu wa -ja ta'ala ons allemaal behoeden. Een leid, Ibn Abi Sulayn, heeft overgeleverd van Abu Ja'far. Rahimahullah wa radiyallahu anhu. Hij Zit niet met Ahlul Hawa, of Ahlul Khosoma, Khosomaat heeft hij gezegd. Ahlul Khosomaat, wie zijn dat? Ahlul Khosomaat zijn degenen die constant in discussie zijn over de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. En mijn kinderen heel veel liggen. En jullie kennen er allemaal van deze soort. Deze soort, elke keer dat er een ayah is, of een hadith is, of elke keer dat er een kwestie is van onze dien, zitten zij te discussiëren over die kwestie. En meestal zonder kind. Zij spreken over de dien van Allah, het al zonder kind. Hoeveel keer komt een broeder naar ons? Hoeveel keer komt een broeder naar ons? En hij zegt tegen ons, ja, ik heb gisteren een discussie gehad met Fulain of met Illan. En die persoon heeft tegen mij gezegd dat, ma jullie boodschap, de boodschap van Sharia voor België is goed, Wanneer de aanpak is verkeerd. Ja, als je die man uh, biedt, hij biedt niet. Iemand heeft geen baard, die heeft geen baard. Hij hebt niet, heeft geen baard, hoe durft hij kritiek te hebben op iemand? Ja, ik vrees Allah, hij kan iets op doen over uw dienst. Ja, ik ga de sunnah van de professeis te praktiseren. Ja, ik ga bieden, ga jouw gebeden uh, gebede, uh, verzorgen. In plaats van kritiek te hebben over, deze, over mensen. <laughs> en subhanallah, mensen gaan zitten met deze soort. En zij geven hun nog tijd. En de willen zeggen, en waaronder Ibn Sirin. Waaronder de grootste sahaba zeggen zitten ziet niet met Ehlul-Khuss. Want Ehlul-Khussulmat, Allah subhanahu wa ta'ala, vervloekt hen En degene die met Ehlul-Khamat ziet, hij geniet van de vervloeking van Allah subhanahu wa ta'ala moslim Of is de vervloeking van Allah de gemakkelijkste zaak geworden van de wereld. Is dat de laatste zak van de wereld? Jullie kennen die vrouwen of die zusters zonder hijab Meneer ook de decoté. Zij zegt: Subhanallah, ik vind dat dat niet kan. En uh, ik vind dat deze broeder radicaal is. Maar weet jullie nog die hele video over Marie-Rose Morel? Toen ze hebben gezegd: Zij mag gaan branden in de hel, gaat en a En natuurlijk vernieuwde ik het voor alle duidelijkheid: gaat en Zij branden in de hel. En al wie dat haar pad volgt. En dan kwamen er mensen op de tv en mensen in de kranten. Een meisje zonder hoofddoek, zonder, zonder, zonder, mijn jeansbroek, mijn mini -rock. zij zegt, ja, onze, ons geloof, islam, is een geloof van vrede. Wat heb jij te maken met islam? Wie ben jij om te komen spreken over islam? Regime. Een homo komt op tv. Uh, ja, uh, islam, wij veroordelen deze extremisten. Hij is homo, hij spreekt over islam. Ja, subhanallah. Zoals die zendiert, die uh, straathoekwerker hier in Antwerpen. Uh, de Nederlandse tv heeft toch een uh, rapportage gedaan over ons. Zij zijn ons te gevolgen. Het van vandaag, die kost er niet meer van En hij is een straathoekwerker met mij inshallah die baardje, ik weet niet wat en hij komt spreken over, ja wij moeten bruggen bouwen ons geloof spreekt over bruggen bouwen die man die kan zelfs de feitje die man is nooit gezien in een moskee. die man die piet zelfs nog niet gaat hij spreken over bruggen bouwen? nee, wie moeten we bruggen bouwen? ja subhanallah spreek niet over de dien van Allah zonder kind al wie dat spreekt, moet spreken met de lief al wie spreekt over deze dingen, moet spreken met het de delen, met kennis. Spreek niet over Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis. Want diegenen die spreekt over Allah subhanahu wa zonder kennis, die gaan zware prijs moeten betalen voor de oordeels. Maar de halaqa gaat daar niet over. Mijn kleine nasieha spreekt niet over spreken over Allah zonder kennis, want dat is een duidelijke zaak. Het feit dat wij deze mensen nog tijd geven en dat wij deze mensen nog kansen geven om te spreken over Allah subhanahu waaraan zonder kennis dan zijn wij mede aansprakelijk voor deze misdaad. En wallahi dat is een misdaad. Voor te gaan spreken en zitten met mensen die dat helemaal niet weten over Allah en zijn boodschappen. En die, die zomaar... En in hawa... In hawa... Hoeveel hebben we er nu over de vloer gehad? Zij zijn gekomen met de hadith van de, de jood in zijn velzak. Eh, dat de, de jood in velzak gooide voor de deur van de profeet. Dat op een dag de profeet sallam, naar buiten kwam. Hij vond geen velzak voor de deur en hij is de jood gaan zoeken. Heel realistisch. Met die hadith zijn ze ons pop komen weer liggen. Eh, sommigen zijn ons komen weer liggen met eh, de profeet in het gezicht in de Koran. Dus ja, blijkbaar spreekt de, de profeet sallam, in de Koran. En in de profeet in het gezicht in de Koran: als je naar een land gaat, moet je de wetten respecteren van dat land. Hier in België zegt men, vrijheid van, gea van geaardheid. dus al wie dat homo wil zijn, mag homo zijn. Moeten wij de witte respecteren, dan moeten wij homo's worden. Wie doet mee? Ik, ik. <lacht> Straf voor Allah. <lacht> uh, de straf voor homo's gaan we vandaag niet bespreken, ik uh, Daarom, moeten wij weten met wie dat wij omgaan. Wie zijn onze vrienden? Ik heb een, hele, uh, ik heb een mail doorgestuurd gekregen, de broeders hebben die gekregen op Facebook. Van een broeder die zei, oh Allah, ik wil mezelf herpakken, ik wil echt veranderen, ik wil met de dien bezig zijn. Maar ik heb slechte vrienden en mijn vrienden trekken me altijd naar de verkeerde plaatsen. En daarom moet iemand weten wie zijn vrienden zijn. Met wie ga ik om? Los van ehlul ghosomlaat, zoals de ulema hebben gezegd, degenen die discussiëren over de dienst zonder kennis. Wie zijn mijn vrienden? De Marokkaanse gemeenschap heeft een, heeft een heel uh, raar fenomeen. Naar elke vader, als we naar elke vader gaan gaan en we zeggen tegen hem uh, wat is er mis met uw zoon? Uw zoon is in de gevangenis, die, die is gepakt met drugs of met en inbraak. Hij zegt, hulad al-haram kharjoo Slechte vrienden. Maar alle vaders zeggen hetzelfde over hun kinderen. dan wie is dan de slechte vriend? Als iedereen over zijn kind zegt, mijn zoon is onschuldig en mijn zoon is een niya, wolek in zijn slechte vrienden. Is dan er moet toch wel iemand in de groep zijn die slecht is? Zag, ja. de wasallam heeft gezegd over deze kwestie. Hij zei: ala De man is op de godsdienst van zijn vrienden. Wow. Heb je goede vrienden? Dan, dan zul je goed zijn bij Heb je slechte vrienden? Dan zul je slecht, slecht zijn door deze vrienden die je zult afdwalen naar het zichtbaar. Dat is een logische zaak. Dat is de meest logische zaak die hier is. Logisch. Stel je voor, je bent met een groep mo'ahidien. Kun je je voorstellen dat een groep wachidiën, praktiserende mensen, die zeggen tegen u, kom we gaan naar Marokka? Dat kan niet. Het kan niet dat een groep moslims tegen u zeggen, kom we gaan naar Marokka. Maar ze zullen wel tegen u zeggen, ja, Khil Karim, kom we gaan bieden. Ja, Khil Karim, kom we gaan een halqa bijwonen. Kom we gaan de da'wa doen. We gaan het Bilma'ruf en Al-Munker doen. ik in je omgaan met versat, wat verwacht je dan? Dat ze tegen u zeggen, kom we gaan de Koran memoriseren? Logisch. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Waarom hebben we dan een probleem met onze vrienden te kiezen? Sommige ikhwan, zoals ik heb gezegd in het begin, zij zijn muwahhideen, zij hebben een de aakida, zij zijn praktizent en zij gaan om met fussaaf. Zij gaan om met munafiqeen. En een paar jaar later zie jij die broeder, gaat geschoren, of zijn op opzij gezet, of jij ziet hem in de koepel bieden, of weet niet waar. Ja, logisch. Met wie ging hij om? Met Ibn Taymiyyah? Ging hij om met dan moet hij niemand anders dan zichzelf de schuld geven. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hun geen onrecht aangedaan, maar zij hebben zichzelf onrecht aangedaan. Door de verkeerde vrienden te kiezen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Een vriend, jouw vrienden, kun je vergelijken met een mis. Met iemand die een heeft en een smiet. Iemand die een heeft, Iman die een heeft, dus uh, de parfum, iemand die een zijn heeft, die, er zijn, drie, er zijn drie, uh, drie scenario's die kunnen plaatsvinden. Ofwel gaat hij, deelen, gaat hij die misk delen met jou, dus gaat hij een parfum geven. De tweede is dat hij jou misk geeft, cadeau. Of de derde is dat jij tenminste geniet van zijn misk, van zijn mooie geur. Hoe lijkt een smid? Drie scenario's. Ofwel, ga jij een hatelijke geur van die rook en die, die, die, die, die, die, die stank van, van, van, van vuur, ga jij rieken aan hem. Ofwel, ofwel gaat hij je vuil maken. Ofwel gaat jij er zitten en je gaat een heel onaangenaam gevoel hebben door in zijn aanwezigheid te zijn. Nooit, dat je op de profeet zien het gezicht zo zijn vrienden. Kies je vrienden. Als jij vrienden kiest, kies dan goede vrienden. En een goede vriend is niet iemand die wil alhamdulillah herpikken. Hij verkoopt geen pakjes. Dat is geen goede vriend. Een goede vriend is degene die u trekt naar Allah en zijn boodschappen. Die tegen u zegt: Dakillah, jij ja, bent verkeerd bezig, kom we gaan het goede doen. Dat is een goede vriend. Goede vriend, de standaard is niet naar, nie naar een discotheek gaan. De standaard is niet pakjes verkopen. Helemaal. De standaard is dat je een vriend hebt die dat u neemt naar Allah en zijn boodschappen. Die dat u dichter brengt aan Allah en zijn boodschappen. Dus zoals ik zei het ulema heeft erover gesproken En zelfs sahaba heeft erover gesproken Ibn Abbas radiyallahu de Hij is een grote sahaba Ibn Abbas radiyallahu anheh Ziet niet met een bidra En ziet niet met de munafiekeen Want diegene die met hen ziet Horen bij hen Subhanallah Subhanallah Want daar komen broeder naar mij Hij zei tegen mij ja, Er komen man en hij begon slecht te spreken over mij, en over de zwakke broeder. En ik zei tegen hem, dat is u fout. Hij zei, subhanallah, wat heb ik gedaan? Jij hebt de de kans gegeven om zijn niet te verspreiden. Want toen hij naar huis is gekomen om tegen u te zeggen, ja, Soufiane is diep en dit en dit, dan moet jij tegen hem zeggen, taqillah, hou je mond over die broeder, hij is een moslim. En een moslim moet je, en je moet niet roddelen over een moslim, je moet Allah vrezen, je moet zwijgen over een moslim. Dan gaat hij stoppen met zijn nifaat. Wat als we erbij zitten en je laat hem zijn gang gaan, dan, je dan ben je zoals hij. Wat zie je de koffer? Zwijgen is? het. Zal? Als jij zwijgt dan gelaas, dan stem je toe. Simpel. En meestal is er nog een keer bij, of is er nog bij, ja, ja klopt, eigenlijk wel. Dus jij helpt hem. ين تسيكته ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا تسيكت المصيبة المصيبة لا رم إخواننا موتون زبدين كيف we moeten onze vrienden kiezen en we moeten weten wie we daar om gaan. Oleh, het is zelfs schandalig om te zien. Dat bepaalde mensen zelfs omgaan met of Kun je dat geloven? Mijn vriend is een kei Mijn vriend is een kei Mijn vriend gelooft dat zijn grootvader een aap was. Zo je mensen. Mijn vriend gelooft dat zijn grootvader een aap was. Mijn vriend is een kei En ze hebben er geen probleem mee. En dan zie je zijabij hem gaan doen Ik ga om met die jongen voor Jij hebt de d'auwe nodig, niet haar. Gaat de d'auwe nodig om te keren hoe dan wel toepast. Imam, al-Kahthani. Die heeft een grote poëzie geschreven, een gedicht geschreven. In de nunia al en hij zegt in de liniër En wanneer je een mubtadiq tegenkomt, een innovator tegenkomt of een zendier tegenkomt Een zendier is iemand die heel veel zondig leeft Een zendier tegenkomt Kijk naar hem als een woedende koning Zondig moet je beter aan mm hem. Niet omgaan met iemand als normaal de geworden, de, de normaalste zaak van de wereld Zoals wij zien, Adi, mensen gaan naar moskeeën waar bijvoorbeeld opgeroepen werd tot democratie, waar Patrick zijn binnen gaan, waar vrouwen binnen gaan met mini mensen die gaan op de normale manier naar het geen probleem. Adi, iemand die zegt, ik ben zoals Allah, of ik ben beter dan Allah, en hij gaat witte maken naast Allah, hij wordt democrat, en, uh, en, uh, en hij gaat in de politiek. En mensen zeggen, ja, hij is mijn vriend, wij voetballen samen. Zoals die zijn dicht van Kerry kerk. Allah. Hoeveel vrienden heeft hij? Hoeveel vrienden heeft hij? Ongelooflijk. Er zijn zelfs broeders met baard, met kamis, met sunnah. Zij gaan om met mannen die hun borst scheren. Zij gaan om met mannen die hun benen scheren. Namens de zaalvoetbal. Uw dien is dat zaalvoetbal? Ik tak illa lek niet om mijn monnaie verkeer. vrees Allah. Want hem niet een nifaat is als een kanker, is als een tumor en die verspreidt zich. Zonden zijn als een tumor, ze verspreidt zich. Als jij met goede mensen omgaat, dan ga je goede zaken tegenkomen. Ga je met slechte mensen om, dan ga je slechte zaken ontmoeten. Geef één hadith, al is die da'if, van de Profeet sallallahu alaihi wat hij zegt: ga maar om met fustaat, ga maar om met 1. ga maar om met slechte mensen. Geef één hadith. إن قول فان الصحابي، إن فان الإيماب الشيخ العتيمين زيك تتسود الشيخ الالباني زيك تتسود كان يأمة مبتدعة، كان يأمة ملافقين، كان يأمة في الشيخ عبد العزيز الراجحي رحمه الله، هاي يفتقيد أن تكتزرد الفتوى جيبك الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ها يفتتسردك زكتو في اهل البدع يا أخي، ده لأس اسلام، دلاس لأس دلاس ده van de, van de van munafiqenen en hun bieden Moeten wij dan Allah subhanahu wa niet vrezen? Moeten we Allah subhanahu wa taala dan niet vrezen? Daarom ik hoor, als iemand een vriend heeft Laat hem dan een vriend nemen dat Allah subhanahu wa taala vreest Wij zeggen niet oordeel over iemand Wij gaan niet de persoon in de hel of in het paradijs gooien, We in kies uw vrienden weet met wie dat je omgaat Iemand die dat uw vriend is of met wie dat je omgaat, hij moet een mouwahid zijn. Hij moet een aqida hebben. En hij moet tegen u zeggen, taqillah, komen. we gaan Allah subhanahu wa ta'ala aanbieden. We gaan het goede doen. Hij spoort aan tot het goede en verbiedt het kwade En hier een vriend, die dat met u aan tafel ziet, hij spreekt toch veel over dunia. De hele dag over het wereldse. En als hij over dienst krijgt, spreekt hij over andere mensen. Ja, subhanallah. Ja, subhanallah. De profeet, Z.A. had in zijn tijd, het masjid En dat was een moskee dat werd gebouwd om verdeeld te creëren onder de moslims. De dag van vandaag hebben we snack het diraad. En hebben we café het diraad. En hebben we majlis het Cafés, snacks. en plaatsen waar mensen samenkomen, één keer en alleen om verdeeld te creëren onder de moslims. In plaats van verdeeld, te creëren onder de kuffaar. In plaats, van, in, plaats van, in plaats van het allemaal binnen maar over naar je te doen, in plaats van u te gaan bestuderen, is de hem om de moslims aan te vallen. En dit is een teken van een nifa. En dit is een teken van een diefad. Zoals, uh, zoals, uh, Imam Nawawi heeft gezegd: Imam Nauwi heeft gezegd, dat degene die zich goed voelt, bij het zitten en staan met de innovators in de foussaat, dit is een teken van een niveau. Zoals in mijn vertelt. het gezet. Een teken van een niveau. Het feit dat jij gaat zitten tussen Munafiqin, of het feit dat jij er geen probleem hebt om met Munafiqin om te gaan, dat is een teken van een niveau. Het, het feit dat jij met foussaat omgaat, met zondaars omgaat, en je hebt er geen probleem mee, dat is een teken van een niveau. Ons imam en mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons met goede mensen laten omgaan. Met mensen laten omgaan die ons naar het goede nemen. Die ons nemen naar de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Die ons nemen naar het aansporen tot gelundheid van de gebieden. Die ons Koran leren. die ons de hadith van de profeet sallallahu wa neemt. Mensen die, die, die, die, die positieve invloed hebben op u. Mensen moeten geen negatieve invloed hebben op u, maar een positieve invloed. Als jij met iemand gaat zitten, moet je naar huis gaan om te zeggen van subhanallah. Die hadith had ik niet gehoord. Die informatie wist ik niet over al mijn boodschap. Niet. Jij gaat jij gaat zitten, jij ziet vier, vijf uur met mensen. Jij ziet vier, vijf uur met mensen, en je hebt niks bijgedragen. Bij ex, jij hebt een hele berg zonder op u gehaald. Door te spreken over vlain en illan en illan en vlain en, vlain en vlain Als wij zitten, dan komen wij samen voor Allah. En gaan wij uit elkaar voor Allah. Weet jullie, onder de zeven mensen die de des ordea's onder de schaduw zijn van Allah. Weet jullie wie dat een van die zeven mensen zijn? Rajulani, tehaddaf Allahi. Twee mannen die van elkaar hebben gehouden voor Allah. En, en andere mannen. Die samen zijn gekomen voor Allah en die uit elkaar zijn gegaan voor Allah. Dat zijn de mensen die de dag is oorgaan onder de schaduw van Allah. Niet Mohammed nee, met Patrick. Of Mohammed met een of andere zendier. Of Mohammed met een of andere hoogmoed. of weet niet welke andere miljaar van die van de fussaat in een Een of andere perverse. Daarom moeten we Allah vrezen. En moeten wij weten dat deze dien enorm is. En om deze dien te beschermen hebben we mannen nodig, hebben we leven nodig. Kunnen jullie voorstellen dat Sheikh Hussama samen zit met een of andere, ik weet niet, een of andere homo of ik weet niet wat. Kunnen jullie dat voorstellen? De leeuw van de leeuwen, de berg van Tawhid van deze tijd, dat hij zit met iemand om af te sluiten. Een van de instructies van de moeder Allah voor de mujahideen in Afghanistan. Hij heeft een, een reglement geschreven voor de mujahideen. Weet jullie wat dat een van de artikels zijn van het reglement? Laat de mensen jullie niet, niet zien met mensen zonder baard. Een mujahid mag niet omgaan met iemand zonder baard. Dat is een instructie, een instructie van de Mullah Oman in zijn reglement. Dat is niet discriminerend voor de mensen zonder baard. Alhoewel dat wij weten dat de baard een verplichting is. Dat is niet gedaan om, ik weet niet, hoogmoedig te doen of zo. Walaik, jij bent mujahid visabilillah. Jij strijdt voor de dien van Allah. Jij moet gezien worden met serieuze mensen. Jij moet gezien worden met serieuze mensen. Jij moet niet gezien worden met een wie. Zo is een moslim. Een moslim die moet gezien worden met serieuze mensen. Een moslim als hij samen zit, zit hij met serieuze mensen. Waarom? Omdat Allah subhanautilu die positie heeft gegeven van moslim te zijn. Jij een moslim, jij bent niet een En daarom roepen ze die gaan moslim. Jij zijn moslim, die Allah kind kent en vreest. Hoe kun je het dan in je hoofd halen om met iemand die Allah subhanahu wa ta'ala bestrijd gaan zieken? Of met iemand die Allah al, ongehoorzaam is. Of met iemand die zich niets aantrekt van Allah, hoe kunnen jij zo niet meer gaan zieken? Hebben we dan geen gera voor Allah al? Hebben we dan geen jaloezie voor de witte van Allah? Hebben we dan geen jaloezie voor de dien van Allah? Hoe kan dat? Als wij de ambassadeurs zijn van Allah subhanahu al, wa op aarde, moeten we dan jaloers zijn voor deze dien? En als iemand de wetten van Allah overtreedt, of iemand ongehoorzaam is aan het commando van Allah, dan zeggen wij tegen hem de taqillah. Vrees Allah, ik zit niet met u totdat je Allah vrees. Het is zelfs niet toegestaan om met dergelijke salaat aan tafel te gaan zitten. Om met iemand die niet biedt, om met hem aan tafel te gaan zitten. Jij mocht niet gaan eten aan tafel met een volgens de profeet sallallahu Stress. Zover gaat het. En wat doen wij de dag van vandaag? Daarom moeten we de rangen van de moslims zuiveren. Dat heeft niks te maken met discriminatie. Ik roep niet op tot discriminatie of haat. Dat heeft te maken met een filter. Filter de rangen. Ga om met de juiste mensen. Ga niet om met de verkeerde mensen. Of anders, zoals Allah SWT heeft gezegd, dan horen jullie bij hen. Samen. Samen. Of anders, horen jullie bij hen en Allah s.w.t. zegt Allah, al -e -e -e Allah zal de kuffaren de -e en, en de mulaffiqeen allemaal samen in Jahannam verzamelen. En Allah s.w.t. als vergoeden van die plaats. Omdat wij weten dat de mulaffiqeen in de allerdiepste punt van, van Jahannam zijn. En daar is echt geen plaats om te, te zijn, geloof me. Dus mogen Allah subhanallah ons beter maken en onze vriendenkring beter maken. En mogen Allah subhanallah ons om laten te gaan met mensen die beter zijn dan ons. En mensen die meer kennis hebben dan ons. Zodat ze hun vruchten van kennis met ons kunnen delen. Wa al af de adwana en helpen de alameen. Assalamu alaikum